...doen alleen, heeft hij zich toch ook als teamspeler getoond. Uh, u zit misschien op het nieuws van tien uur te wachten. Nou, dat had normaal gekomen over een minuutje. Maar daar moet u voor wachten tot na deze wedstrijd van PSV. PSV dat uh, nog steeds in balbezit was op dat moment. Maar nu via bosz een lange trap naar voren. Ja, mikken op uh, Habibou, mikken op Leijen. Dat zijn dan de mensen die het in eerste... Die instantie daar moeten oplossen. Die worden afgetroefd weer in de lucht zoals eigenlijk zo vaak door Riquik en Bruma. En dan gaat de bal via Duplu over de zijlijn. Geen gelukkig een van beurt tot nu toe. Raakt de bal volkomen verkeerd. PSV gooit in. 54 minuten gespeeld. een 0-0 stand. En zoals al eerder gezegd, niet alleen raakt PSV twee keer de paal en één keer de lat. Daaromheen zijn er toch zeker drie, vier echt goede grote open kansen geweest. Er komt nu de vijfde eraan als Maher bijna vrij voor de keeper wordt gezet door Schaars. Maar inderdaad buiten spel staat. Maar omdat hij van de bal afblijft. Ja, zou ik zeggen, mag ja. de paai wel door, maar dat vindt de scheidsrechter niet, want die fluit nu alsnog. En nou kan je als scheidsrechter zeggen: "Ja, dit is weer een andere situatie" of trekt hij voordeel uit het feit dat hij enzovoort, want de rest stopt er misschien al met lopen. Ik vind dat niet waar. En volgens mij moet je hier niet voor fluiten. En had je gewoon door moeten voetballen. Hij vloot maar... te vroeg. Want daardoor stopten ook de spelers van uh, Waregem. De paai staat in zijn rug. Ja. En loopt nog het gat in. En ik denk dat de scheidsrechter misschien helemaal niet gezien heeft. Ja. dat hij daar nog stond. Hoe dan ook. Niet best. En uh, pech voor PSV. Want een vrij schot voor Zulten. Borshut heeft hem genomen. Bal naar voren. En daar verliest uh, Willems het uh, komt duel. Komt de bal bij Berier terecht. Berier wel meteen weer Willems tegenover zich. En uh, geeft een aardig balletje uh, naar voren. Naar Azar. Azar Even naar een Dijen. ...naar de buitenkant, maar daar zit weer Bakali goed tussen. Die doet zoals het tegenwoordig in het moderne voetbal moet met aanvallers. Die verdedigt ook uitstekend mee. Nu probeert Zulte weer in de aanval te gaan, maar zit daar maar hertussen. En nu moet er gelopen worden. Bal naar de paai is op maat. De paai trekt hem naar binnen, glijdt weg, niets aan de hand. Nee, dat is goed gezien. Hij gleed zelf weg, werd niet aangetikt. En dus mag Zulkwagen onder een oorverdovend sluitconcert in de aanval gaan. Met de vouw die de opening vindt aan de linkerkant. Bij Hazard, dat betekent dat Burnett nu moet gaan uitkijken. Hazard halfwege de psv helft draait wat naar binnen. Duurt eigenlijk allemaal net te lang. om. toch niet, want hij heeft een goede opening gevonden bij Berrier? de rechterkant van het veld. Berrier zet voor, overstapje van een van de aanvallers. Leijer die niet zelf wil schieten, maar Hazard achter zich zag. Maar die rekenen dan weer niet op het overstapje. Zo is de kans verloren, dat was echt een kans geweest voor oh, zelf schiet. Ja, dat had hij moeten doen. Of als Hazard er vanuit was gegaan, dat er een overstapje zou komen. Maar daar had hij dus ook geen rekening mee gehouden. En PSV heeft de bal weer terug. En moet maar weer eens kijken hoe het nu voor de zoveelste keer... de boel achterin van Waregem kan ontmantelen. En kan destabiliseren. Dat is dus eigenlijk al... 56 minuten heel goed gegaan, maar zoals nu al een paar keer gezegd hebben die 0-0 stand, het is nog niet doeltreffend geweest. Dat had makkelijk gekund, maar tot dusver is dat niet het geval. PSV heeft handige, vernuftige, slimme, technisch goede spelers. Is snel, is vaardig, heeft positiewisselingen, heeft allemaal mensen aan de bal. Terwijl nu Willems wel weer even iets doms doet en de bal wel heel laconiek verdedigt en aanneemt en daarbij de bal verspeelt. Dat levert een countermogelijkheid op voor Berrié. Die de bal aan de voet heeft. Even kijken of er meer mensen mee zijn. En aan de rechterkant het eigenlijk de bal bij Leijen inlevert. Leijen met uh, Willems tegenover zich. Leijen met de voorzet richting tweede paal. Goed weggekopt door Bruma. En het vervolg is niet voor PSV. Want de bal wordt uh, opgevangen door Ndaye. Die speelt hem naar Duplu. En Duplu die speelt hem weer eventjes uh, terug naar uh, Sculasson. En dan gaat uh, Duplu, Duplu uh, er vandoor aan de linkerkant. Gaat richting de achterlijn. En daar wordt hij uh, van de bal afgelopen door. Is dat uh, Willem? Nee, het is niet... Uh, oh, het is uh, wie vast? Oh, Burnett natuurlijk. Burnett, die uh, de bal uh, van de voeten afliep. En dat levert dus weer een hoekschop op voor Zultenwaregen. teller staat op zes nu bij Zulten. Die eerste vijf zijn niet verschrikkelijk gevaarlijk geweest. Hoewel de vijfde, daar was hij een paar minuten geleden bij. Die kopbal van Duplu opleverde, die nog wel vrij ver naast ging trouwens. Maar er staan er weer vijf klaar nu in het Strashofgebied. En waar komt die bal? Die komt uh, op het hoofd bijna van uh, De Haan. De centrale verdediger. Wordt uitverdedigd. Komt via Berrié dan opnieuw voor. Weggekopt door PSV. Via, ik denk dat dat bij al is geweest. Dan, dan wordt er vanaf afstand geschoten als ze het tenminste slim doen. Maar Herzaar vindt daar de tijd niet voor. Opent dan naar de zijkant. Habibo moet om zijn tegenstander. Maar Herre, dat lukt niet. Bal goed over de zijlijn. En levert dan een ingooi op voor Zilte Wagen. Zo heeft PSV die hoekschoppen van de Belgen redelijk geneutraliseerd. Maar het feit dat ze de zes hebben mogen nemen, daar zie je als trainer toch nooit lekker. Want zoals ik al eerder zei, hij kan op zo'n moment ook altijd een keer net verkeerd vallen. Je kan verdedigen wat je wil, of je het nou in zone doet, of je dekt een man, of je verzin maar wat. Maar hij kan een keer verkeerd vallen en dan zit je in de problemen. En dat zou voor PSV sneu zijn, want PSV speelt een prima wedstrijd... maar heeft zichzelf nog niet beloond, 0-0 na een klein uur. Ja, en je kunt uh, ook wachten op de eerste wissel aan PSV-kant. Uh, het zou me niet verbazen als Locadia gaat komen... Want uh, Matafs hebben we, die nu in balbezit is, ook nog weinig van gezien. Nu Matafs. Matafs kijkt naar buiten gaat de bal. Dat is een goede bal op Maher. Maher haalt hem even voor zijn rechter en moet de voorzet geven. Maar die voorzet is niet goed. Komt zo in de handen terecht van de Belgische keeper Borsuut. Die uh, even om zich heen kijkt en denkt van ja, ik vind het allemaal mooi en aardig. Ik heb heel veel balbezit. Ik ben de speler van Waregem met het meeste balbezit. En ik hou hem ook nog even lekker bij me. en rolt hem dan nu naar zijn uh, centrale verdediger Koolpaard. En Kolpaard de bal breed naar de andere centrale verdediger, de Hane. De Hane loopt met de bal. Gaat nu over de middellijn. Uh, probeert medespelen te bereiken. Dat lukt half, omdat Habibou de bal weer terugspeelt. Nu naar Kolpaard. En Kolpaard uh, zoekt en vindt nog niemand. Speelt de bal wel naar voren. Een klein duwtje in de rug door Bruma gegeven. Maar het spel gaat verder. Omdat uh, Zultelware in bezit blijft. En dan wordt uh, Brenet bijna uh, gedold. Maar hij, uh, vol, uh, hij lost er toch goed op. Wel via een inworp. Uh, Zulte wordt iets uh, sterker. Wat moet je zeggen, uh, PSV neemt dat gas terug en maakt wat foutjes. Het zit eens te kijken naar die twee centrale verdedigers van PSV, Bruma en Retief. waarbij dat vooral bevalt, is dat ze uh, ingrijpen. Het zijn geen verdedigers die afwachten op een halve meter en kijken naar nou, nee, maar aan. En dan zie ik wel. Die, meteen zit die voet erin, meteen zijn ze in het duel. En daarmee. Oei, Brunet komt een bal heel gevaarlijk weg. Dan levert de schietkans op voor de fout En die komt dan in de handen van Zoet. Een uur uren serieus schot op doel. En niet naast, maar op doel van David de Vauw. Daar hebben we een uur op moeten wachten. Eigenlijk het eerste serieuze foutje achterin. Van PSV via Brunet. Die mag je er dan bij zeggen. Daar eigenlijk dan normaal ook niet staat. Als Arias fit en fruitig is. En niet helemaal naar Portugal heen de wereld te vliegen. Dan staat hij er ook niet. Dus dat kan een keer van deze in Almere geboren verdedigen. Maar die andere twee dus echt. Ze, ze grijpen in en dat is goed. De paai gaat vanaf. Dat is goed. Oh, de goal! Zo'n van je dit die kan er dan niet in. Nou zijn al die kansen die uitgespeeld zijn net niet doeltreffend geweest. En dan nou besluit hij eens een keer van 30 meter te schieten. Zoals uh, PSV dat in bijvoorbeeld met Lokadia de laatste week wel eens heeft laten zien. En de paai met de bal waar dan eens een keer geen antwoord op heeft. En die bal vliegt dan in het uh, net buiten het bereik van die uh, prima Belgische keeper. Ik kijk naar de herhaling. Dan zie ik dat er nog wel een half meter zelfs tussen zit. Naar de rechterkant. Want hij had hem nog scherper in de hoek kunnen leggen. Dan had de keeper helemaal geen kans gehad, dan heeft hij nu al niet. En hij zit er in PSV krijgt, maar dan op deze merkwaardige manier die we niet hadden verwacht. Want toch waar het volkomen recht op heeft, namelijk de treffer. Die dan zo uit de lucht komt vallen dat ik er bijna te laat mee was. Maar nog net op tijd. En dat tellen ze ook, hè? Ja, <laughs> en, ja, absoluut. En volkomen verdiend. En eigenlijk ook wel een doelpunt van... Wat thuis hoort in deze wedstrijd. Een beauty van een goal. Nou, al aardig wat mooie acties die we hebben gezien in deze wedstrijd. En De Pai, ik vond het zo mooi. Ik kon het in de herhaling zien op het scherm wat wij voor ons neus hebben. Hij keek ook nog even. Staat er niet iemand nog beter voor? Nee, dan haal ik maar uh, heel hard uit. En dat deed hij dan ook op een geweldige manier. En uh, Memphis De Pai heeft gezorgd voor de volkomen verdiende 1-0 voorsprong voor PSV. Balbezit voor PSV, voor Bruma. Bruma ruimte aan de rechterkant. Ga maar lopen, Brinet. Ga maar lopen. Dat zegt uh, Bruno ook. En Brinet gaat lopen. En die komt heel ver. En moet dan uh, de voorzet geven. Probeert hij te doen. Maar de bal wordt uh, van de voet afgelopen door. Duplu levert PV wel de tweede hoekschop in deze wedstrijd op. Ja, als je nou uh, snel 2-0 naar binnen knikt, dan is de wedstrijd totaal gedaan. Dan zou je wel eens een uh, behoorlijke uitslag kunnen neerzetten. Want uh, de tegenstander kijkt elkaar nu wat in vertwijfeling aan. De coach, Frankie Dury, we vertelden al die al sinds mensenheugen bij deze club werkt. Voor de fusie zelfs al vanaf 1994 eigenlijk bij de Zultse voetbalvereniging actief was als trainer. Die staat daar ook nu met de handen over elkaar te hopen dat het allemaal losloopt. Hoekschop PSV komt op een hoofdval. bijna Wijnaldum. Bal wordt weggekopt. blijft eigenlijk half hangen op de rand van het strafgebied Dan moet hij opnieuw worden ingebracht, komt hij voor de voeten van de paai. Die wil nog wel een keer schieten, maar krijgt hem nu voor zijn linker. Geeft de bal mee aan Wijnaldum, die op de punt van het strafgebied staat. Even wegdraait, dan weer met zijn gezicht naar het doel uitkomt. Dat helpt nogal. En dan met veel directe richtige probeert zijn tegenstander in de luur te leggen. Kort 1-2 met de paai. Komt er een voorzet van Wijnaldum of komt er een actie? Hij staat in het strafgebied nu. Komt er voorzet, bal op de tweede paal, Weggekopt door Duplu voor de voeten van Bakali. Probeer maar eens te schieten. Als hij de ruimte vindt, dat vindt hij eigenlijk niet, maar hij schiet nog! Ja, doe maar. En uh, de bal in de handen van de keeper. Opnieuw laat hij zich uh, zien deze 17-jarige Belg. Daar gaan we nog uh, veel van horen. Zo, hoe oh, die toch tussen twee man door en uh, toch nog uh, die bal richting het doel uh, kan werken. Het is uh, ja, leuk kan niet anders zeggen. zit voor Zultenwagen. PSV leidt met 1-0 na 63 minuten spelen. 1 of 2 erbij zou het helemaal bijzonder prettig maken voor de Eindhovense formatie. Want dan gaat er een echte grote tegenstander komen in de volgende kwalificatieronde van de Champions League. Om naar de poolfase te gaan. En dan speel je 6 wedstrijden. Dat is echt lekker. Maar goed, dat is nog erg ver weg. Bal gaat over de zijlijn via Rekiek. Door Leijen tegen Rikik aangespeeld. En dus mag Zulte gooien. Doet dat met David de Vauw. David de Vauw kiest voor Leijen. Leijen laat zich heel makkelijk door PSV. Door de paaille doel te maken van de bal zetten. PSV kan hem weer gaan uitverdedigen. Via Willems die dat doet met een blinde bal. Maar die kreeg hij ook niet heel lekker van. Maar aangespeeld was dat geloof ik. Zodat Zulte Waard erover neemt. Misschien is dit kader van die plaatsen voor de Champions League nog goed om te vertellen. Want er komt er altijd zo'n playoff ronde. Waar je waarschijnlijk tegen een loodzware tegenstander op bokst. Op moet boksen. Dat heeft nog te maken. En in die zin zijn de wedstrijden die, uh, wat was het, uh, Lyon en een Russische club, ga ik even opzoeken, spelen. Belangrijk om in de gaten te houden, want uh, die staan boven PSV als het gaat om de plaatsing. Dus zou een van die PSV nou... Ja, dat is Anzi ja. Zou die ze nou niet plaatsen voor die playoffronde ronde, dan schuift PSV een plekje op, waardoor ze een uh, flink aantal hele sterke tegenstanders uh, ontlopen. En dat zou ze nog wel eens goed kunnen uitkomen. Kortom, een beetje afhankelijk en dan hoef je misschien niet tegen de sterkste van Europa, maar net de onderin heb je echt een serieuze kans. Want ja, we hebben dat de laatste jaar toch vaker gezien met ploegen uit Nederland. Als je moet voetbal tegen Arsenal, AC Milan en die orde van grootte, dan heb je niet heel veel kans. Dus we hopen dat PSV dat bespaard blijft. Het zou leuk zijn voor deze jonge ploegen, want dan zeg je het volkomen terecht dat juist deze jonge jongens zich op dit niveau meteen kunnen laten zien. zit voor PSV, dat 1-0 voor staat door die knal van de paai volkomen terecht, want de kansenverhouding is 8-0. De Pai weer in balbezit nu aan de linkerkant. Goed balletje de diepte naar Bakali. Bakali heeft ruimte, gaat de gebied binnen. Denkt naar binnen, goed overzicht. En dan Maher. En dan is het uh, nog maar net dat die bal aangeraakt wordt door een verdediger van Waregem. Uh, in dit geval was het uh, de Hane die de bal tegen zich aankreeg. Een armpje uh, gebruikte hij daarbij. Maar dat was meer om de tedere delen te uh, beschermen. En dus levert het uh, PSV niet meer, maar ook niet minder dan een hoekschop op. Waar Bakali zich voor gaat melden vanaf de linkerkant. PSV proeft wel dat het in deze fase ook zomaar snel naar die 1-0, vier minuten geleden op 2-0 kan komen. Bakali denkt, Hoe, voor kort krijgt die bal van de terug. Moet dan toch een voorzet geven als de twee verdedigers van de tegenpartij op hem afsnellen. Dan sluit dan de bal helemaal terug te spelen. Dat zijn dan nou net niet de hoekschoppenbak van houden. moet Willems de bal alsnog voor het doel brengen. Daar staat Riquiek nog. Daar lopen ze elkaar een beetje in de weg. Komt er een lopje, moet die keeper. Oh, die bal op de lat. Is dat Brennet? Of is dat Willems nee, geweest? Nee, ik denk uh, Wijnaldum. Oh, dat is Wijnaldum geweest ja, die daar de bal bij de tweede paal kan aannemen. En uh, ja, eigenlijk denk ik, wat moet ik nou? Dan met een lopje. Hij doet het wel bewust hoor. Probeert om de bal in de verhoek over de keeper te tillen. En dat is dan de vierde keer vanavond dat PSV paal en lat raakt. En dan komt de tweede wissel aan bij de Belgen. Dan gaat de heer Berrier, daar was ik al niet al te lovend over, naar de kant. dan komt een speler uit Guinea, een aanvallende middenvelder. Dat was Berrier dus ook in het elftal, Ibrahima Conte. Komt er dus. Ibrahima uh, Gaat uh, eens even kijken. Hij loopt nu in uh, op het middenveld. Uh, gaat hij lopen. Maar ik denk dat hij wat meer een aanvallende speler aan de rechterkant is. En uh, daar moet PSV wel voor uitkijken. Want dat is een snelle jongen. En uh, kan heel aardig voetballen. Ook een jonge jongen. Bal zit wel voor PSV. Bal gaat er diep in. Bakali sprinten. En uh, redt het net niet tegen Kolpaard. En uh, via Bossut gaat de bal dan naar Duplu. Duplu die uh, ja, eigenlijk uh, de bal niet naar voren kan spelen. En dus via Skullesson. Gaat Zultewagen weer in de aanval. Duplu krijgt hem weer, weer naar Scullasson. En dan staat PSV weer helemaal opgesteld zoals het hoort. De Hane in balbezit. 10 meter voor de middenlijn zoekt zijn aanvoerder de fout ter hoogte van de middenlijn. Aan de rechterkant van het veld uiteraard. Dat kennen we in Nederland na jaren in uh, Rotterdam bij Sparta en in Kerkraden bij Roda ook. De aanval loopt na deze wat uh, ingewikkelde bijzin die eigenlijk niet zoveel toevoegde. Want we hadden het al gezegd van ja je moet wat zeggen op zo'n avond. Verloopt die bal over de zijlijn. Dan mag Zoet weer zijn doel afnemen. Nu heeft die keeper van PSV, denk ik, het is op het moment in ieder geval het gevoel dat hij meedoet. Hij heeft dus één keer een bal van de fout moeten vangen. Dat was een schot van 20 meter dat je denkt, nou ja, die had ik ook nog wel gehad. Er is een keer een mislukte omhaal geweest en nog een keer. En er is een keer naast gekopt En dat was het wel. Hij heeft een keer een hoeslop weggebokst. De dat deed hij goed. Maar voor het overige is hij niet serieus op de poef gesteld. Dat is prima overigens, maar voor keepers zijn dat toch niet de leukste wedstrijden. Want een hoofdrol krijgt op die manier nooit. PSV schaars aan de bal, draait makkelijk weg van de tegenstander. Geeft de bal aan de linkerkant bij de pay, die wacht net te lang af. En dus zo kan de er tussen komen. De vouw, bal terug naar de Hane. De Hane naar die invallen, naar Conte. Conte wordt opgevangen door Willems. Het is een, een, een, een, een, een, ja, een vederlicht feentje. En dan heb je met Willem tegenover je toch een klein probleem. Misschien dat hij op snelheid wel iets kan. De inworp was voor Zultewaar. Hij is genomen. De foutenbal naar voren naar Leijen. Hij probeert zich vrij te draaien. Maar dat was weer goed werk van Bruma. En ook van Wijnalden. Want het balbezit is voor Brenet. Hey, aardige beweging. wordt dan aangeraakt. Hij krijgt de vrije trap mee. En de eerste gele kaart in de wedstrijd is voor Olaf Skoulersson. Die de overtreding maakte op Brenet Die een mooie beweging in huis had. Vrije trap PSV in de middencirkel. Speler uit IJsland. Deze Skoulasson. Nou hebben we Johan Cruijffschaal gezien. Waar IJslanders nogal een hoogderop op eisten. Ook in de Belgische competitie duiken ze dus nu op. En dat geeft aan dat ook dat voetbal in IJsland wel wat in de lift zit. En dat er langzaam maar zeker toch spelers doorkomen die wel wat kunnen. Zoals ook deze Olafur Skoulasson. Want uh, ja, spelen bij de nummer 2 van België. geldt in België nu meteen als een grote club zult te wagen. Want daar uh, kijken ze toch liever naar Anderlecht en naar Brugge en uh, nou ja, Standaard. naar Standaard. En dat houdt het eigenlijk wel op. Maar goed, wel tweede geworden. Rikiek heeft de bal voor PSV breed gegeven aan Bruma. Die uh, bezoek krijgt nu van Leijen. De spits, vorig jaar 17 goals. Maar vandaag eigenlijk nog niet in het hoofdstuk voorgekomen. En uh, Bruma die de bal maar weer eens uh, terug speelt, rond speelt, breed speelt. Kies maar, het wordt het laatste naar Rikiek. Die meteen naar voren kijkt. Is daar iemand aan speelbaar? De paai. En nou duikt uh, Maher even op aan de linkerkant. Die hebben even stuivertje gewisseld. Maher draait zichzelf vast. Komt er wel aardig uit. Opgejaagd door twee man. Geeft de bal aan Willems. Ik moet zeggen, ik heb hier al meer open doekjes gehoord op één avond. Dan een halve competitie vorig jaar. ...van het PSV-publiek. Die genieten met volle teugen. En nu is het Bruma op de helft van zulten -Waargem. Geeft de bal mee aan Maher. Maher wil de diepte zoeken, maar daar wordt het gat goed dichtgelopen. Dus hij blijft in balbezit. Dan maar zoek aan de andere kant, waar Bakali staat. Bakali heeft de bal op het punt van strafschopgebied Gaat er langs, wordt wel aangeraakt en krijgt geen vrije trap. En dus kan Konter er vandoor voor Zulte Ja, het probleem is dat als hij al wordt aangeraakt... ...wil hij ook te makkelijk en snel naar de grond. Dan zegt de scheidsrechter vaak, dan maar niet... Psv heeft de bal overigens al weer terug en kan weer via Maher via Willems aan de linkerkant van het veld een nieuwe avond gaan bouwen. Wijnaldum duikt wel de bal aan de punt van zijn voet langs één tegenstander, maar niet langs twee. Daarvan speelt hij maar dan kan Hazard weg voor Zilderwaregem. Die snel is aan de rechterkant van het veld. Voor het doel is eigenlijk niemand, zodat Willems gewoon in een zijn loop mee moet blijven lopen. En uiteindelijk een heel klein tikje uitdeelt. Hazard ten val, geen vrije schop, maar wel een hoekschop omdat de bal via Willems over de achterlijn gaat. In Hoekschoppen staat Zulte voor, want als ik me niet te vergis is het nu 8-3 op dat vlak. Maar daar koop je niet zoveel voor, behalve, maar dan val ik in herhaling, dat zo'n bal ook een keer verkeerd kan vallen. Dat zou sneu zijn voor PSV, alle hens aan dek en iedereen alert, Bruma en Rikiek voorop. Want hij staat er klaar voor, Torgan Hazard. Terwijl eh, Lokadia klaar staat bij PSV om eh, in te gaan vallen. Maar dat moet nog even wachten. De eerste hoekschop van Hazard. Door, met rechts genomen, bal voor het doel. Komt eh, bij Ndaya terecht. En dan kan er geschoten worden door Conte. Maar hij schiet de bal op. Tegen rechtsback Brenet En dan zal de wissel gaan komen bij PSV. En de wissel hadden we een beetje al verwacht. Matafs eruit en Locadia erbij. Locadia die vorig jaar weer aan de lopende band in Jong PSV scoorde. En ook eh, volgens mij zijn allereerste wedstrijd in het grote PSV. Een het maakte tegen VVV. En nu dus mag komen voor Matafs. Handje van eh, Koku en van eh, Ernst Faber. De wissel is daar. Locadia voor Matas. Ja, in de, de wedstrijd tegen Fenerbatsi Vorige week nog even achterloos een bal. De kruising schoot. Oh. Een beetje de paaiachtige bal van nu. Niet helemaal vergelijkbaar, maar oké. Okay. Uh, hij kan al wat. Dat was wel bekend. En nu dus in het elftal voor Matas, Die in Istanbul natuurlijk de eerste goal maakte. Die wedstrijd die PSV met 2-0 won. Nu is het 1-0 met nog een minuut of 20 te gaan. Kleine 20 minuten. PSV had al de schaapjes op het droge moeten hebben. En meer moeten scoren. Maar heeft dat nagelaten. Zo is de wedstrijd nog een wedstrijd. De return volgende week ook en niet alleen dat, de tegenstander gelooft er ook nog in. Als Conte mag ontsnappen aan de rechterkant, tikje meekrijgen nu van Adam Maher en een vrije schop versierd. Nou wordt dat een soort, ja ik zeg dan een soort strafcorner eigenlijk. Die bal ligt diagonaal het veld in vanaf de cornervlag, een meter of tien. Wat dicht bij de, het strafschopgebied en daar komt nu een vrije schop. Waar Maher probeert om de bal nog een tikje, of de paai staat een tikje weer de andere kant op te duwen. Zodat die vrije schop ietsje verder weg geplaatst wordt. Hazard gaat hem nemen, het wordt een soort hoekschop van iets dichterbij. En Hazard speelt al langer dan hij van tevoren had uh, uh, gezegd. Want hij zegt nou 70 minuten, ik ben nog niet top. Maar goed, hij staat wel klaar voor de vrije trap in de 73ste minuut. 1-0 PSV en even alle hens aan dek. Het is ook wat stiller in het uh, stadion als er uh, bij Bruma even wordt uh, gepraat. Want die is uh, weer even met Habibou in de weer voor het uh, doel van PSV. Alles en iedereen zo'n beetje nu in het strafschopgebied. Op een paar spelers van Zultewaren na. Nou, Eén daarvan is Hazard. Hazard die er klaar voor staat. En nu de vrije trap gaat nemen. Komt die bal voor het doel. Wordt uh, weggekopt door uh, Brenet En dan opgevangen wel door Conte. De aanval gaat verder voor Waregem. De linkerkant. Hij zoekt uh, naar een hoofd. Komt de bal voor het doel. Oei, dat is een grote kans. Leijer krijgt de bal op zijn hoofd. is uh, vrijgelaten door de verdedigers van PSV. En kop maar een metertje of anderhalf naast. En als hij dat ietsje, pietje zorgvuldiger zou hebben gedaan. De topscorer van Zulten van het afgelopen jaar. Ik vertelde met 17 goals. Hij komt voor Schaars die nog een beetje met hem meeloopt, Maar eigenlijk gewoon te laat is en hem kwijt is. Nou is dat niet per definitie de aangewezen man om hem te schaduwen. Maar blijkbaar nu wel even. Als hij een beetje zorgvuldiger is dan staat het 1-1. De grootste kans en eigenlijk de enige echt grote kans van Zulten in deze wedstrijd. Wordt door Leijer. Gemist. Dan zie ik het dan goed dat hij meteen naar de kant moet. het nee, is dus Habibou die naar de kant moet. Habibou gaat naar de kant. En voor hem in het elftal komt Jens Nasens. Dat is de derde. En dus de laatste wissel van uh, Zultenwagen. Maar het was even knijpen voor uh, PSV. PSV dat uh, via Schaars nu weer balbezit heeft. Een uh, moeizame bal naar Rikiek. En Rikiek uh, zoekt dan naar voren. Vindt daar... Bakali, goede bal van Bakali op Schaars. En nu moet het meteen snel naar voren. Als de bal naar Maher gaat. Maher houdt de bal dan bij zich en uh, terug naar Schaars. Schaarsbal breed naar Bruma. Bruma met een paar grote stappen. Want het is een, uh, een grote kerel. Medetjov uh, 1'90. Uh, met een paar grote stappen naar voren gaat de bal in de breedte naar Maher. Goed opgepakt uh, Maher met uh, invaller naastens in zijn rug. En Maher nog altijd in balbezit. Maher nog altijd in het strafsoepgebied. En de voorzet is goed, maar wordt met uh, een beetje uh, geluk weggekocht door de Hanen. En zo gaat deze mogelijkheid voor PSV verloren. Stel nou dat uh, de KVB zal besluiten om de eredivisie af te werken op pleintjes in plaats van op uh, velden. Dan denk ik dat PSV landskampioen gaat worden. Terwijl nu uh, de aanval over de rechterkant komt. Daar is Locadia. 2-0. De pas is perfect. En uh, die komt van Brennet rechtsback die maar doorloopt en doorloopt en doorloopt. En de bal bijna achterloos aflevert bij Locadia die al even achterloos want Zo is hij. De voeten achteren zegt hem, boem. Gewoon in de korte hoek bal over de grond. Het hoeft allemaal niet luxe. Het hoeft er allemaal niet ziek uit te zien. Het moet gewoon effectief. En dat kan je aan hem wel overlaten. Zo achterloos als hij er in Istanbul een bal is. Zo achterloos doet hij het nu ook. De schoonheid mag er wat minder zijn. Maar het staat 2-0. Dit zijn goals die tellen. Hij kiest slim positie. Loopt even naar het doel. Tegenstanders lopen mee. houdt even stil. Tegenstander loopt een meter door. Je hebt de ruimte die je hebben wil. De paas van Brunet is perfect. En in één keer niet aannemen. Want oh bam schieten En de keeper heeft geen schijn van kans. 2-0 voor PSV. En zo wordt het voor Eindhoven omstreken. En voor het Nederlandse voetbal in het algemeen. Een bijzonder plezierige avond. Eerste balbezit. Eerste balcontact voor Locadia in deze wedstrijd. Nou, eh, ook CoQ. De complimenten. Goeie wissel. We ja, zagen net uh, een juichende CoQ aan de zijkant. Die uh, uh, daar wel zeer uh, blij mee is. Nou, nog eentje erbij. En dan lijkt het me dat de buik definitief binnen is voor PSV. Kijken wat uh, Zulten nog kan met Hazard die uh, weg is. Hazard nog altijd. Hazard in het strafschopgebied. Hazard langs bij Rekiek. Rekiek uh, komt terug. En dan is het via diezelfde retiek dat de aanval smoort. En dat is maar goed ook, want het zag er heel gevaarlijk uit. En nu is Bakali weg. Maar Bakali levert de bal even in. Maar Bruma zit er weer tussen. Bruma terug op zoet. Even wat rust moet PSV nu in afnemen. Met een klein kwartiertje nog te gaan en een 2-0 voorsprong. Zou uh, Zulte van zin zijn om in het laatste kwartiertje nog uh, iets te doen? Serieus te willen doen aan een achterstand? Of zou Zulte denken: Nou, we zijn behoorlijk weggespeeld in fase. Laten we het maar op 2-0 afmaken. Dan zien we volgende week wel. Ik ben benieuwd. En bovendien, als we dat al zouden doen en het zou lukken. Ben ik benieuwd hoe PSV daar dan mee omspreekt. Want tot dusver heeft PSV de lagers uitgedeeld. Maar je hebt altijd fase in de wedstrijd dat je op een of andere manier een beetje terugloopt. En de tegenstander wat meer komt. En ik ben benieuwd hoe PSV, jong, onervaren, zich daar dan tegen kan wapenen. Want dan wordt het potseling wel een ander cup of tea. Zoals de Belgen zeggen. En dan weet je het ook maar nooit. Ik ben benieuwd. Naastens aan de bal voor zulte Waregem. De bal naar Kolpaar. Een van de centrale verdedigers terug. Die speelt hem breed naar De Hanen. De andere centrale verdediger. De backs lopen nu ook ineens dieper bij Zulte. Dat zou een eerste aanwijzing kunnen zijn dat ze toch wat meer willen. Dan wordt er ook diepte gezocht en gelopen op het middenveld door Hazard. Die achtervolgd wordt door Schaars. Die de bal prachtig breed Geeft op de fout. Die gaat schieten. De fout schiet voorlangs. En als bij de tweede paal Leijen net een tandje eerder daar ter plaatse is. Dan loopt hij niet voor de bal langs. Maar tikt hij hem bij de tweede paal binnen. Nou, uh, moet je af en toe even gewaarschuwd worden. Laat dit dan het moment zijn voor PSV in 78 e minuut dat PSV gewaarschuwd is. Want uh, ze liepen er nu wel vrij makkelijk doorheen. Ja, twee keer achter elkaar. Eerst met uh, uh, Hazard en nu uh, de foul die uh, zomaar mocht schieten. Het was een uh, moeilijke hoek met zijn rechterbeen, maar toch... We hebben hem bij Rode ook wel eens hele mooie doelpunten zien maken. En je moet hem niet te vaak zo'n kans geven. Nu is er balbezit voor Bruma. Zo, die gaat even knap langs zijn tegenstanders. Hè. Alsof hij er niet staat. En nu het vervolg. Het vervolg gaat via Wijnaldum. Wijnaldum nog altijd op eigen helft naar Rikiek. Rikiek kijkt. Wie loopt er vrij? Willems links van hem, maar hij trekt naar binnen. Gaat nu de middenlijn over. En speelt de bal in de voeten van Locadia. Mooie opening van Locadia naar de linkerkant. Naar Bakali. Bakali naar de opkomende brunette Die wisselend speelt, wat foutjes heeft gemaakt. Maar natuurlijk ook een geweldige voorzet net afgaf op Lokadia. Waar Lokadia 2-0 bij maakte. Lokadia zoekt positie, raakt de bal wel even. Maar Maher kon hem niet vinden. Maar meteen is het de paai die er dan tussen zit. En PSV weer in balbezit brengt. Gemakkelijk gaat het bij PSV om op die manier de bal terug te krijgen als ze hem kwijt zijn. Dat... Uh... Het zal Cocu en het elfval uiteraard ook een bom zelfvertrouwen geven. Voor niet alleen het vervolgende dit Champions League toernooi. Voorrondes, play-offs, wat er allemaal nog komen gaat. Maar ook voor de competitie die de komende zaterdag voor PSV gaat beginnen in Den Haag uit bij ADO. Schaars heeft de bal gespeeld naar Wijnaldum. Krijgt de bal vervolgens terug. En kan het hoogte van de middenlijn in de middencirkel nu maar op de helft van de tegenstander. Is er nog kijken waar hij met de bal naartoe moet. Want heel veel storend werk en heel veel duwen en drukken. Dat doet het toch niet Waarmee toch eigenlijk het gevoel nu ontstaat dat Zulten denkt, nou als 2-0 blijft dan... Zijn we ook niet meteen uit het veld geslagen. En dan komen we eigenlijk misschien ook nog wel goed weg. Schaars, aardige beweging. 30 meter van het doel geeft de bal mee aan Locadia. Is goed gedaan. De linkerkant beweging bij de paai, balletje moet binnendoorkomen. Lukt net niet omdat de foul in de weg staat. Einde van de PSV aanval. En het begin van die van Zulten. Ja, en dan moet uh, Rekiek goed uh, opletten. Doet dat ook. Wordt uh, flink vastgehouden. Maar dat grote sterke lichaam gaat erin. En dan de bal naar voren. Onder luid gejuich van het publiek. Ik zei het al. Die hebben een kostelijke avond. Uh, en dat hebben ze vorig jaar toch niet al te vaak uh, gehad. Een enkele keer dat er een uh, grote uitslag was en dat er goed gevoetbald werd. Maar zoals er vanavond wordt uh, gevoetbald, de inzet, het... Uh, ja, zou ik bijna willen zeggen. En nu heeft Schaars de bal opgepikt. En Schaars speelt de bal de diepte in naar Locadia. Ja, en die rekenen daar niet op. Dat is pech, want als je even mee dat je weg bent bij je tegenstander, de Haan in dit geval... dan ben je ook echt weg, nu niet, omdat hij op gang moest komen en de Haan al op snelheid lag. Paas van Schaars was niet veel mis mee. Maar anticiperen van Locadia te meer. Kansje verloren. 80 minuten precies. 2-0 de voorsprong voor PSV. Het had 4-5-0 kunnen zijn. PSV is vele malen beter dan de tegenstander. Heeft inmiddels vier keer paal en lat geraakt. De paai met een afstandsschot. En Locadia met een knal van dichtbij... Hebben de goals gemaakt. Als Zult de Wagen wil aanvallen, maar even moet wachten op een PSV-wissel. En dan eh, komt er een nieuwe aanwinst, het val in. En dat is dan Florian Joostensson, die eh, niet zozeer het applaus krijgt. Dat denkt u misschien, maar het applaus is voor de man die naar de kant gaat. De heer Bakali. Want wat hebben wij genoten van de heer Bakali. Van wie we eigenlijk allemaal nog niet gehoord hadden een, eh, laten we zeggen, een maand of wat Span geleden. De ovatie. Ja, en niet onterecht, want hij heeft het eh, werkelijk formidabel gedaan. Geboren in Luik. 17 jaar pas echt een ouderwetse straat en pleintjes voetballen en die jeugdvast standaard gespeeld Nogal al sinds 2008 hier in Eindhoven vorig jaar nog gebeld door Vincent en compagnie zijn landgenoot van kom je niet naar Manchester City toen was hij een beetje teleurgesteld dat hij wat minder in het eerste elftal kwam dan hij had gehoopt maar hij bleef en dat wordt nu beloond een staande ovatie Joostus over in het elftal en de vrije trap die nog stond voor Zulte wordt weggekopt door Rikie en opgevangen door Maher Maher de bal die niet in eerste de bal aanname van Jozef Zoon. Jozef Zoon kijken wat hij ermee doet. Doet dat goed. Naar nou Maher. Terug naar Jozef Zoon. Jozef Zoon kan schieten. Jozef Zoon 2 nee, schiet hem er niet in. Nou, wat dat toch was gebeurd. Dan hadden we toch wel helemaal een gek huis gehad hier vanavond. Het was een goede actie van Adam Maher. Die we niet al te veel hebben gezien. Maar ja, als de medespelers om je heen zo goed uh, uh, lopen te voetballen, dan kun je zelf uh, degelijk voetballen en dan val je niet op. En dat doet uh, Adam Maher, absoluut. Florian Jozefsson kreeg de kans op 3-0, maar het staat nog altijd 2-0. En ja, mag duidelijk zijn, verdiend. Ja, balletje terug van Willemsen naar Zoet, even wijst Bruma naar Zoet. Ai, dat duurt eigenlijk wel wat lang, dan loopt er van de Belgen bijna nog één in de weg. Nasens was dat denk ik, de bal wordt nu dan door Schaarsma blind weggetrapt, dat is verstandig. Dan moeten ze voorin nog kijken wat ermee gebeurt. Maar springt er als gelukkig uit naar Lokani Locadia. De bal even broerde. Maar hij het snap binnen. Maar schiet 3-0. Nee, Zijnet. Ai ja, ja, Hij kan er echt in. Hoor een paar keer achter elkaar. De derde van PSV. Dan ga je volgende week naar Brussel voor de return. Op verplaatsing. Met een gevoel dat het allemaal wel goed komt. Maar nu met 2-0. Heb je dat ook wel. Omdat PSV zoveel beter is geweest dan Zulte Waag. Maar 3-0, dat zou plezier zijn en dat zou niet onterecht zijn ook. Maar hij is er al dichtbij. Zij net. Ja, en dan hebben wij, uh, Bas en ik, de eerste twee uh, officiële wedstrijden. Want afgelopen zaterdag uh, mochten wij ook bij een uh, leuke uh, Johan Cruijffschaal wedstrijd zijn. En ook deze wedstrijd is uh, nog meer het uh, aanzien zeer waard. En daar waar iedereen zei van, nou, dit wordt wel een hele moeilijke competitie. Mickey Mouse heb ik al heel vaak gehoord. Maar al, ik heb nog weinig Mickey Mouse Ja, misschien dat ze er nog mee slapen. Maar het is uh, in ieder geval een uh, heerlijk uh, aantal jongens die aan het voetballen zijn. Van PSV die we vanavond zien. En het publiek staat, klapt, juicht. Heeft ook een geweldige avond. En dan staat het slechts 2-0. dat had voor hetzelfde 6-7-0 kunnen zijn. En misschien wordt het nog wel 3-0. Als Schaars de opening heeft aan de linkerkant bij De Paai. De Paai is weg. PSV speelt slim. Positiespel is goed. Er komt een voorzet. Die wordt weggekopt door de Belgen. Zoon kan er net niet bij komen. Nou is het wel zaken om de laatste zeven minuten ook bij de les te blijven. Zou je het even niet doen en het wordt 2-1. Dan ziet zo'n wedstrijd de volgende week ineens totaal anders uit. Terwijl je nu het gevoel hebt dat 3-4-0 dichterbij is. Rikiek, het duel in. Sterk. Goed. Hazard duwt je in kijkt Nog een duwtje terug. Lacht er een beetje om. En maakt een weg. We Ga jij lekker buiten spelen. en vind het allemaal prima. PSV doet het gewoon goed. Wat ik zei: positiespel is goed. Iedereen staat waar hij moet staan. Er is altijd een vrije man te vinden. Het gaat altijd om drie hoekjes. Je moet altijd zorgen dat je met de bal twee kanten op kan. Dat is bijna altijd het geval. Er staat er altijd een vrij. Het is, er is beweging. Je uh, kan uh, de heren technisch allemaal om een boodschap sturen, omdat ze ook onder druk. Nou, uh, ja, oké, okay, er is druk geweest, niet op een belachelijke manier, maar onder de druk die Zult heeft uitgevoerd, kunnen ze ook de bal makkelijk in de ploeg houden en zich daar onderuit voetballen. Dus op basis van deze wedstrijd is er tegen tegenstander, tegenstander werkelijk geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat dat volgende week nog problemen gaat opleveren. Dan speel je ook nog uit in een stadion dat niet van de club zelf is, terwijl Jozef zo nu wordt weggestuurd. Dus de sfeer die vermoedelijk in het regenboogstadion van Zulte heel vijandig zou kunnen zijn, is denk ik in Brussel toch wat anders. Uh, maar goed, het PSV heeft geen enkele reden om te vrezen. En als je dan nog kijkt naar de breedte wat er nog op de bank zit, bijvoorbeeld... Met Toyvonen en met Hiljemark. En Narsing die nog geblesseerd is. Dat zijn er ook drie hele aardige voetballers. Marcelo zit nog op de bank. Titon. Uh, dit, hier staat een uh, heel aardig elftal. Het is afwachten. Uh, hoe gaat het met blessures? Hoe gaat het met uh, de druistigheid van uh, spelers? Maar uh, de eerste indrukken zijn erg goed. Steinschaars heeft de bal aan de voeten. Draait eens een keer. Chen. speelt hem naar de paai. Nou, haal nog een keer uit. Haal nog een keer uit. En doet dat ook zo. En dat scheelt weer heel weinig. Borsiek moet er nog een paar vuisten tegenaan zetten. En maakt zich heel druk. Hebben jullie dat niet eerder gezien? Die 1-0 was van diezelfde jongen van de paai. Toen was ik kansloos. En nu was ik bijna kansloos. Het is een hoekschop voor PSV. Harzaar uh, wordt helemaal uh, de huid vol gescholden door Skoulason. Dat dat nou de man was die blijkbaar in de buurt van de had moeten lopen op dat moment. Maar de vraag dringt zich natuurlijk gaandeweg dit soort avonden ook altijd op. Zijn wij nou zo goed of zijn hun niet nou zo slecht? Want uh, Zulten maakt erbij ook geen hele beste indruk. En dat is in het verloop van de wedstrijd niet beter geworden ook. PSV moet eigenlijk profiteren en een derde goal maken. Continu uit de hoekschop. Die bal wordt weggekopt. Opgevangen dan door uh, een van de invallers aan de kant van Zultewagen. Dat is Conte. Die probeert hem af te leveren bij Leijer. Dat lukt. Die houdt de bal knap binnen trouwens. zorgt van de middellijn. Maar wordt dan besprongen. Werkelijk door de heer Willems. Die hem uh, doldraait zelfs nog. Bedankt. Tot ziens. Hier is de bal van mij. Dan draai ik nog even om de as. Maar kijk jij naar links. En toen stond ik al met de bal rechts. Doei. Ja, zelfs Willems, waar ik vorig jaar toch vaak mijn vraagtekens bij had. Omdat hij wat, uh, ja, wat, wat uh, overacting had als uh, voetballer. Hij speelt een uh, hele aardige wedstrijd. Nu uh, de fou met een hakje. En een driehoekje van Zulten Waregem, waarbij Ndaye de bal even breed geeft op Koolpaard. En Koolpaard uh, aan de andere kant Duplu uh, zoekt. Nazens loopt zich vrij. Maar Duplu trekt uh, naar binnen en opent over de rechterkant naar Conté. Conté met de voorzet. En daar de zoet komen. Klein duwtje in de rug uh, bij uh, een aanvaller. Ja, zo leek het. Maar Leijen was de man die de overtreding maakte op uh, Bruma. En dan uh, krijgt uh, Leijen ook nog een uh, gele kaart. En dan uh, is de ellende voor deze spits uit Senegal uh, compleet. Hij krijgt de vrije trap tegen. En ook nog uh, een gele kaart. Oh, hij maakt hens. Dat is uh, de uh, uitleg van de scheidsrechter Bruma. Zag dat. Leijen maakte opzettelijk hens. Vandaar de gele kaart. Ja, uh, de, slotfase, de slotfase van een duel. Nog drie minuten op de klok. Komt wat extra tijd bij waarin PSV zulte in fase... en eigenlijk 87 minuten lang ondersteboven gevoetbald heeft... De 2-0 had 3-0, 4-0 moeten zijn. 5-0, 6-0 kunnen zijn. Vier keer palen en lat geraakt. Kansen, open kansen. Oh. Lokadia nu gewoon met een sliding. Een van de middenvelders van de bal loopt. En dan kan PSV eruit komen voor de beslissende tik. De bal naar de paard. Die staat vrij voor de keeper. Die gaat eromheen. En die komt er ver voor het doel uit. En wordt de bal van binnen oh. nog dichtbij. Nog bijna binnen getikt. Door Jozefson en levert het een hoekschop op omdat er nog net een verdediger tussen staat. Hij komt te ver naar de zijkant uit de paai. is boos omdat hij dat natuurlijk beter had moeten doen. Wil om de keeper heen. Nou, dat lukt. Maar komt er zo ver aan de zijkant uit dat het geen treffer oplevert. PSV speelt de tegenstander van het kastje naar de muur. En je zou toch niet zeggen dat PSV de ploeg is die gemiddeld 20,8 jaar oud is. Want PSV speelt als grote meneer. Wat een actie ook van Locadia waarmee hij de bal ontfutselde bij zijn tegenstander. Waar deze grote kans uit ontstond. zo met de hoekschop vanaf de linkerkant. Bal voor het doel. Daar is Bruma. Kan die koppen? Nee. In heel veel moeite is het Duplu die de bal over de zijlijn uh, ramt. En zo zitten we in de slotfase van een bijzonder aantrekkelijke wedstrijd. Van een uitstekend elftal. Dat Philip Cocu heeft neergezet met een elftal waar we veel plezier van kunnen gaan krijgen. Eén zwaluw, ik weet het, en al dat soort gedoe. Maar we hebben genoten tot nu toe vanavond nog anderhalve minuut te gaan. En het publiek zal zeer hard gaan roepen over kampioen. Kampioen, kampioen. Maar zover is het nog lang niet. Nee, je moet daar ook allemaal niet willen zeggen. We hebben het PSV gezien dat het een totaal ander elftal heeft. Maar dat zo fris en aanvallend en scherp en leuk speelt. Dat het vrolijk is om naar te kijken. Terwijl zelfs nu Rick Kiek als een soort linksbuiten mee is naar voren toe. Op de rand van het stadsgebied even inhoudt. Maar hergeeft. Maar her de bal aan Maher geeft. Maher gaat het strafgebied binnen. Tussen twee man door. Wordt net van de bal gezet. Het uitverdedigen van de tegenstander verloopt dan via een bal die via de voet van Depay over de zijlijn gaat. Zodat Sulte er nog een ingooi aan overhoudt ook in de slotminuut van deze wedstrijd. Die moet geen conclusies willen trekken na één wedstrijd. Dat heeft ja, geen is. enkele zin. Feit is dat Cocu gezien heeft dat hij met een piepjong elftal dat hij zomaar even heeft neergezet. Voorlopig een hele goede greep gedaan heeft en dat hij veel talent aan boord heeft. En dat hij ook wel gedacht zal hebben deze tegenstander is misschien niet zo goed als een aantal tegenstanders die we nog gaan krijgen. Want Cocu lijkt mij een realistisch mens. Dat lijkt mij niet. Ik ken hem. Dat is hij. En die zal er niet zo snel van de wijs laten brengen. Maar je kan beter zo beginnen dan dat je ondersteboven wordt gevoetbald door een ander. Ja, vrije trap nog voor Zulten op Bossuit. Na Alles op de helft van PSV. En de vrije trap gaat uh, door Hazard genomen worden. Want uh, die uh, neemt nu werkelijk alles. Nu Berrier uh, naar de kant is gehaald. En daar komt die vrije trap. En een... Uh, trap richting het strafschopgebied, bal wordt weggekopt en dan kan Jozef zo er net niet bij. En nu is het 4 tegen 3, 4 tegen 3 voor PSV in de counter. Kijken hoe ze die counter uitspelen, bal gaat naar de linkerkant, naar de paai. De paai gaat er langs, maar langs één man en de tweede man is er één te veel. En kan PSV nog in de rebound wat doen, dan moet Lokadia, nee in dit geval net zelfs, het uh, proberen. In de aanval wordt het uh, onderbroken, maar er is een overtreding gemaakt op Hazaar. Dus een vrije trap voor Zultewagen. Hier had ietsje meer in gezeten. Ja, maar we hebben van dit moment er eigenlijk drie of vier gezien dat PSV er in zo'n tegenstoot uitkomt met een man meer rote benen. En dat ze toch twee, drie keer niet goed uitspelen. Dat zijn toch dingen die je duur komen te staan als je dat in de wedstrijd doet waarin je niet 20 kansen krijgt. Ja. Nu uh, lijkt het allemaal niet zo erg, maar dat is het natuurlijk wel. Hazard heeft de bal. Extra tijd loopt. Hazard geeft nog eens een keer een bal voor. Dan wordt het wordt nu 2-1. Dan ziet de wereld er echt anders uit. hoor. Nasens in het strafselgebied geeft de bal nog eens voor. Er wordt bijna gekopt. De bal wordt uitverwerkt. En ja, dan kan Leijen vanaf afstand schieten. En die schiet hem uit de draai. Hoog over tot ongelukkig van het publiek. Maar je voelde dat iedereen zijn adem even inhield toen Leijen nog midden in zijn draai zat. Want ook hier weten ze, hij is de spits en maakte de vorig jaar 17. Maar uh, dit seizoen, deze wedstrijd toch in ieder geval... Is hem dat nog niet gegeven. PSV, het is 2-0. Voorkomen verdiend. Het had 3-4-5-0 kunnen zijn. Moeten zijn. 6-7-0 kunnen zijn. Want PSV heeft een ongelooflijke hoeveelheid kansen om zeep geholpen. Ik zeg het nog één keer. Vier keer alleen al lat en paal geraakt. Wat mij opvalt is dat PSV maar twee keer gewisseld heeft. En weg is met Jozef zoon, Jozef zoon in het op, Jozef Jozefro met links. Oeh, goede redding van Boszuit. Schot net iets. Eh, te laag, waardoor Bossuut Bos nog een kans kreeg. Maar Jozefzoon deed dat eh, ook heel aardig. Koolpaard bleef wel goed kijken. Maar Jozefzoon schiet de bal met links iets te zacht in. En zo kan Bossuut weer een redding verrichten. Zijn uittrap bij wie komt hij terecht? Niet bij Conte. Nou, nog een aanval via de paai. De paai eh, bereikt Locadia niet. En eh, dan is het eh, de Hanen die de bal meegeeft aan Sub de Duplu. Ja, en die zoekt dan contact met mensen voorin. Die vindt al naastens een van de invallers. Die draait naar binnen toe. Die zoekt ruimte om te schieten. Geeft een voorzet helemaal naar de andere kant van het veld. Dan komt die bal bij Conte. De andere invaller die moet nu zijn best doen om de bal binnen te houden. Dat lukt. Tegen de achterlijn op. En uh, vindt dan ook nog de fout die dan een voorzet moet gaan verzorgen. Schiet de bal tegen Memphis Depay op. Terug dan maar naar Conte. Zijn voorzet draait om iedereen heen. Wordt weggewerkt door Rick Keek. Het ziet er aardig uit. En dan is het voorbij. scheidsrechter de Italiaan. Uh, Banti fluit. PSV wint van Zultewagen. Ik zou zeggen met speelsgemak. Op een vooral ook speelse, frisse, leuke manier. Iedereen die heeft gekeken heeft genoten van het jonge elftal van 4 Cocu En zich verbaast misschien wel dat dit allemaal kan. En het enige dat PSG na heeft gelaten, ondanks het feit dat de heren Depay en Locadia 1-0 en 2-0 hebben gemaakt. Is om de tegenstander echt volkomen knock-out te slaan. Want dat had gekund met 2-0 is het volgende week in Brussel nog een wedstrijd. Maar gezien het krachtsverschil, het enorme krachtsverschil tussen deze twee elftallen, mag dat geen probleem zijn.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 Het is tien over half, Joris Stubanitski met het uitgestelde NOS-journaal. De Amerikaanse militair Bradley Manning is door een rechter schuldig bevonden aan de meeste aanklachten, maar niet tegen de zwaarste, het helpen van de vijand. Een paar jaar geleden bracht Manning via Wikileaks honderdduizenden geheime documenten en gevoelige e-mails naar buiten. Hoe lang hij de gevangenis ingaat is nog niet bekend. Israëlische en Palestijnse onderhandelaars... willen binnen negen maanden een vredesakkoord op tafel hebben. Ze praten over twee weken verder, waar is nog niet bekend. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry... verliepen de voorbereidende gesprekken in het Witte Huis vandaag constructief. Dat waren de eerste besprekingen tussen de onderhandelaars... in bijna drie jaar tijd. De website werk.nl van het UWV is na een dagenlange storing weer bereikbaar. De uitkeringsinstantie zegt wel dat de site nog traag kan zijn... Door de storing konden mensen via internet geen uitkering aanvragen... of laten weten dat ze hebben gesolliciteerd. Een Amerikaanse student die door de politie vier dagen werd vergeten in een cel... krijgt ruim 3 miljoen euro smartengeld. De man werd in april vorig jaar opgepakt bij een drugsinval in het huis van een vriend. Hij werd met handboeien om vastgezet in een politiecel in San Diego... maar agenten vergaten dat hij er zat. Hij had geen voedsel, raam en wc... en de man moest urine drinken om in leven te blijven. Nadat hij was gevonden moest hij vijf dagen herstellen in het ziekenhuis. In ruil voor het geld dient hij geen klacht in tegen de Amerikaanse justitie. Het weer, vannacht opklaringen, het koelt af tot een graad of 16. Morgen kan er nog een enkele bui vallen. Verder overal zonnige perioden en zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1, NOS langs de lijn. Terug bij langs de lijn. We hebben een Fris PSV gezien dat uh, met 2-0 heeft gewonnen. Van Zulte Waregem. Uh, een goed begin is het halve werk uh, van Groenendijk. Vond Schoenendijk, sorry. <laughs> ja, nee, je, moet, uh, je mag er best wel een, uh, een conclusie aan vasthangen. Hoor. Het is Jij mijn... zei tijdens de wedstrijd, dit is meer dan een overwinning. Ja, tuurlijk. Het is, uh, het, is, een, een, een, het, is het begin van, van iets nieuws in Eindhoven. En als je, als je dat op die manier kan doen in zo'n wedstrijd... voor onder Champions League, zo onbevangen en zo voetballen en zoveel creëren... Ja, dan vind ik dit meer uh, als zomaar een wedstrijdje winnen. En dat verhaal van één zwaluw, ja. Ja, dat, dat, uh, dat, tuurlijk, dat heb ik al zo vaak gehoord. Maar dit is wel de norm. Hè? Je weet dat dit team dus zo kan voetballen. En het vertrouwen ja, dat zal ongelooflijk toenemen. En uh, ook in elkaar. Hè? Je ziet gewoon dat er veel voetbalvermogen in zit... En ja, dus je, je mag verwachten... We hebben dat, PSV in jaren niet zo lekker nee, zien combineren. daarom. En je, je mag verwachten hè, dat dit uh, elftal alleen nog maar ook zal groeien... Hè, door dit soort uh, wedstrijden te spelen. En ja, met de ervaring van Park er nog bij, hè, laten we dat niet vergeten. Ja, maar moet hij spelen eigenlijk, Park, zo het <laughs> ja, nou ja, goed, die zal zijn rol is hij voor wel, de breedte uh, gekocht? Ja, die zal zijn rol en uh, zijn weg wel vinden. En um, dat komt ook omdat uh, jongens ook inlopen van 17, 18 jaar... die gaan niet Spelen en dus het is, het is een hele leuke selectie die is samengesteld, en het is eigenlijk nu al een, een verrijking ook voor de Nederlandse competitie, want dit is een veel leuker PSV als wat ik de afgelopen jaren gezien heb. Ja, um, de, de goal moest nog wel even vallen, Daar hebben we 45 minuten op gewacht en daar was alle kans voor. De kansen vijf, meen ik, ja. hebben we geteld hè? 100 kans in de eerste helft. Dan komt hij uiteindelijk uh, na een uur spelen van de Pai uit het niets. Ja, dat is een, uh, ik vind dat de meest onberekenbare speler voorin. Um, je, je weet nooit wat hij gaat doen. Hij doet ook soms uh, domme dingen. Ja, dat uh, je, kan zijn kracht zijn, maar dan ook weer ja, zo zwakte. En, en dan ineens dan, uh, dan is het boem van 25 meter en fantastisch schot, onhoudbaar. Maar hij doet ook wel eens dingen dat je denkt van ja, uh, zo'n bal ook op het einde dat hij dan zo'n keeper nog even wil passeren. Die, die moet je er nog even inleggen. En dan is het uh, 3-0 en is het klaar. En nu is het nog niet klaar. En je kan ook een D hebben met zo'n jonge ploeg. Dat is allemaal mogelijk. Maar het is wel de norm. Ze hebben wel dit, dit hebben ze wel in huis. En dat geeft wel vertrouwen. Ja, terwijl jij daarvoor... Ik heb het even opgeschreven. Een paar minuten daarvoor zei je nog hier in de studio... Ja, het kan nu wel anders gaan lopen. PC moet uitkijken. Ja, dat was een fase inderdaad. Dat, uh, dat het even slordig was... En Natuurlijk, die goal blijft uit. Hè? Dat spookt ook door die koppies heen. En dan komen er een paar van die, van die speldenprikjes. En ja, dan weet je het nooit. Hè? Dan kan zo'n bal ook maar vallen hè, op zo'n avond. Dat ja. hij in één keer bij, bij, bij zoet in het net ligt. En dat was ook bij 1-0 nog een keer een open kopkans. Voor die spits, de lai die hem daar eigenlijk binnen moet koppen. Helemaal vrij. Dat is ja. een, een dekkingsfout van Schaars. Maar... Ja, dan is het 1-1. En dan, dan zit je toch met een ander gevoel. En nu ging het juist andersom. Want een minuut later, een minuut na die grote kopkans... Uh, ligt de 2-0 ja, de, de Wat een prachtige actie van die rechtsback ja. uh, Die we echt even op internet hebben op moeten ja, zoeken. Ja, nou, Joshua Brunet uit ken hem al, uit de jeugd. Uh, omdat hij vorig jaar ook nog in de A1 speelde. Maar het is, uh, het is een... Ook een enorme tank als je hem op zag komen. Um, met veel power langs de rechterkant. Hij liep er twee mensen uit. En hij, hij geeft hem perfect. En Locadia, die denkt niet na. Echte spits ook. Net als Matafs trouwens. Die, uh, die schiet hem uh, prima binnen. Maar de, de kracht ook waarmee deze jongen heeft gespeeld. En, en ook, ze ja, zijn al genoemd. Hè, maar ook uh, de andere jongens achterin. Alle vier zijn ze moeiteloos overeind gebleven. En ja we, we doen nu misschien... Ja, ware Gem uh, een beetje wegzetten als een uh, ja, niet zo goede ploeg. Maar die speelde echt een paar maanden geleden met ja. nagenoeg dezelfde ploeg. Ander legt ondersteboven. Maar goed, uh, inderdaad, dat is wel een paar uh, een maanden geleden. En uh, je kan je toch afvragen of die ploeg dan nou wel zo goed is als we hadden gedacht. Ja, nu, uh, nu valt het misschien tegen. Maar, maar komt het ook uh, gewoon door het uh, spel ja, van PSV? Het is van PSV. Ik vind dat ze dat hele wedstrijd hebben gedaan. Ze hebben, je zag ook op het op het einde zag je nog kansen ontstaan... door, door snel uh, veroveren van de bal. He, je, ik kan me die sliding nog herinneren van Locadia... waar meteen een grote kans uitkwam. Ja. Ook voor Depay, volgens mij. Maar... Elke keer maar weer, ook die de spelers. Ik heb die, die jonge Bakali enorm veel werk zien verzetten. Zo hoort het ook. Maar het is niet vanzelfsprekend hè, bij spitsen. En het gebeurde vanavond. En ze werden ondersteund door het middenveld. En er was echt uh, er was steeds druk op de bal. En Zultewarenham kon ook niet rustig voetballen. En dat was de verdienste van PSV. Ja, PSV doet een klantenbinding. Ja. En gaat vol vertrouwen volgende week naar uh, Brussel toe. Want daar worden twee wedstrijden gespeeld. En ondertussen. Zal Den Haag toch denken? <lacht> Tuurlijk. Uh, Hoe gaan wij PSV bespelen komende zaterdag? Ja, en dat is ook wel iets natuurlijk. Uh, kijk, of is dat dan weer een jongen, heel andere wedstrijd op de ja, cliché te Ja, Deze jonge ploeg uh, moet dan ook wel weer drie wedstrijden spelen in een week. En dat is ook zwaar. Dus je moet ja. ook een brede groep hebben. Nou, Ze hebben nog wat mensen achter de hand. Hè. Je zag ook nog Jozef Zoon bijvoorbeeld invallen. Toivonen die nog steeds niet weg is. Ja, en zo zijn er nog een niks aantal uh, spelers die, uh, die je nog achter de hand hebt. Oké, okay, Fons, dankjewel. Uh, nog even, morgen, leuke dag voor jou. Hè? Morgen is het jaarlijkse uh, G-turnooi in Warendrecht uh, van het CBV. En uh, ja, daar ben ik weer coach van een van de teams. En, uh, met Samen met mijn collega John Bosman. Dus dat gaan we doen. Oké, okay, veel plezier erbij, dankjewel. Dankjewel. wel. Dank je 2-0 werd het. Hopelijk zometeen nog wat uh, reacties vanuit Eind oh, <coughs> Eindhoven, pardon. We gaan over atletiek praten. Atleet Jureni Martina... namelijk is dit seizoen nog niet echt in grote vorm. Hij heeft alles te maken met de spierblessure aan zijn bovenbeen. Toch doet hij gewoon mee in de WK in Moskou. Het begint 10 augustus. Hij loopt uit de 100 meter, 200 meter... en maakt deel uit van de Estefette-ploeg. Dat is een druk programma. dus is de vraag... of het lichaam van Martina dat wel aan kan. Afgelopen vrijdag kon hij bij de Diamond League in Londen... de 200 meter bijvoorbeeld niet voluitlopen. Verslag Verslaggever Leon Haan was vandaag op Papendal... om erachter te komen wat daar nou precies fout ging. Ja, ik was een beetje te stijf. Van, ja. Normaal was ik normaal moet lopen, lopen. Maar ja, gaat goed, is goed. Dus er is niks serieus aan de hand? Oh, nee, nee, nee, nee, nee. niks serieus. Dus ja, nu moeten we gewoon die laatste voorbereidingen doen... en ja, gewoon lekker lopen in Moskou. Betekent dat je, dat je daar de 100 en de 200 meter gaat lopen? Ja, die ene gaat... Eh, voor, aan de eerst, dan die andere. Dus die andere is eerst. En dan ga ik kijken wat gaat gebeuren voor die twee anderen. Dus we gaan ja, die eerste en dan die andere, stap voor stap. Hoe sta je ervoor vind je zelf? Ja, ik ben klaar. Ik heb twee voor die ondermeter Ja, twee keer 1003 gelopen. Ja, die, ja 10 ja, 10,03 beide keren gelopen. En uh, ja, die twee anderen heb ik ook 20-0. Dus ja, ik kan zeggen dat ik klaar ben. Dus ja, ik moet gewoon daar mijn best doen, daar alles op die bal laten. Wat ga je nu doen uh, in deze dagen tot het WK? Ja, nu ja, gewoon ja behandelingen.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 Ja, ja, zeker. Ik merk, en ja, ik merk het zeker. En ook vanaf die tijd dat ze wisten dat ze, weesten, dat ze kunnen het team halen... hebben ze hun best gedaan en hard gelopen. Dus ze hebben, het bewezen, ze hebben bewezen dat ze in het team willen zijn. Bij snel gelopen, snelle 100 meter, PR's en alles. Dus die, je ziet dat ze het willen. En, en dat is ook mooi. Want dan, dan, dan weet je dat, dat, dat je ook...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 Mentaal ben ik klaar. Het lichaam moet klaar zijn. Ik ben klaar mentaal. Ik ben altijd klaar mentaal. Anders ga ik niet. Anders blijf ik gewoon thuis kijken. Lekker en de eens kijken. Hey maar ik ben klaar mentaal ervoor. Het lichaam moet klaar ervoor zijn. Dan gaan we hard lopen. Hij is klaar. En voor mij ook nog steeds blij. Tjorendi, Martijn. Nou we gezien hem terug bij de WK in Moskou. 10 augustus begint dat dus. Bayern München voorzitter Udi Heunes is aangeklaagd wegens belastingontduiking. Heunes, die begin dit jaar zelf aangeeft de te deed, wordt beschuldigd van het hebben van een geheime Zwitserse bankrekening. Voorzitter van Bayern München krijgt een maand de tijd om te reageren op de aanklacht. Daarna zal justitie in München bepalen of het tot een rechtszaak komt. Ondertussen reageert men in Duitsland onthutst op de misstap van Hünnes. Correspondent Tim de Wit.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 vriend was. Kortom, ja, een graag geziene gast in Duitsland. En dat uitgerekend hij dus, ja, de machtigste man in het Duitse voetbal... zoals hij wel genoemd wordt, dat dus hij zo van zijn voetstuk is gevallen... dat zagen maar weinig Duitsers aankomen. Bayern München wilde niet reageren op de aanklacht tegen Heuners, die eerder zijn functie beschikbaar heeft gesteld. En De raad van toezicht van de club vond dat toen dat hij gewoon kon aanblijven. De vraag is of dat nog steeds kan. Daarover vast later meer. We gaan terug naar Eindhoven, waar PSV het zultewaardig hem versloeg... Met twee 2-0. Joep Schreuder nu in gesprek met de aanvoerder van P.S.V. Jorginho Wijnaldum, kapitein van P.S.V. Ja. Gefeliciteerd met een 2-0. Uh, wat voor jezelf? Nou, ik vond dat we aardig aan de wedstrijd begonnen, heel goed. We waren heel agressief. Als we in de bal hadden, dan uh, zetten we gelijk druk, waardoor we de bal weer veroverden. En uh, ja, daarna krijgen we heel veel kansen, alleen die maken we niet af. Gaan we rusten en uh, ja, daar heb je het erover. Maar dan uh, laat je dat achter je. Zeg je dat ook met die jongens? En de uh, ja, tweede helft dus schiet je ze wel erin. Je maakt, bijna, je maakt een eerronde. Het publiek is vreselijk enthousiast. Dat heb je vorig jaar ook gemist. Wat is hier aan de hand? Wat is hier veranderd? Nou, er zijn natuurlijk heel veel spelers weggegaan. Er zijn heel veel nieuwe bijgekomen. En, uh, ja, vandaag ging de wedstrijd gewoon goed. Ook omdat we ze heel goed onder druk zetten. Maar ook het, veld, het veldspel was goed. Waardoor we met combinaties uh, voor de goal komen. Ik weet nog dat we een corner hadden. En binnen drie pasen stonden we aan de andere kant. En uh, ja, ik denk dat dat uh, de Superports ook een goed gevoel geeft. Eén ding, hè? Scoren. Ook Wijnaldum, hè? Ja, precies. Alleen, uh, ja, ik heb het geluk dat uh, teamgenoten het wel doen. Over acht dagen return in Brussel. Je staat nu met 2-0 voor. Wat zegt dit resultaat? Allemaal leuk spel, maar het is 2-0. Nou, het resultaat zegt niks. Ik denk ook niet dat we ver vooruit moeten kijken. Je krijgt eerst nog ADO. En uh, vanaf nu gaan we ons richten op ADO. En uh, als, we die daarna, als we ADO gespeeld hebben, dan gaan we weer naar Sotterwaardigham. Maar ja, over acht dagen is het uh, te ver. Maar staat 2-0 voor dat ze goede rust had. Laatste vraag even. Je bent 22 jaar. Maar je, je bent onderhand een routinier hier, hè? Ja, tussen al die uh, jonge gasten ook. Het uh, ja, is mijn achtste seizoen, Eredivisie. En uh, ja, daar heb je wel wat ervaring aan. Ja. Al dus Jorginho Wijnaldum, de PSV-aanvoerder. Joep Scheuder liep verder en kwam nog iemand tegen... De maken, geloof ik. Memphis Depay, we spelen een uur. Jullie krijgen veel complimenten, je hebt veel kansen. Maar even lijken jullie grip kwijt en dan jouw doelpunt. Dat moet bevrijdend zijn geweest, die 1-0. Voelde je dat ook zo? Ja, het voelde zeker bevrijdend. We hadden veel kansen, maar dan scoor je niet voor rust...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 Ik heb veel kansen gehad, maar gelukkig heb ik er eentje gescoord. Hou het even kort. En Dries Mertens is weg. De Pai is de nieuwe linksbuiten van PSV. Daar wacht hij op. En zo zal het gaan, Memphis? Als het aan mij ligt wel. Ik bedoel, uh, ik moet wel presteren om uh, erin te blijven staan. Uh, iedereen heeft met concurrentie te maken. Maar ik probeer gewoon mijn best te doen op de training. En uh, ja, dan moet de trainer uh, een keuze maken. Ik hoor Mark van Hintem in de studio zeggen... hartstikke goed, hartstikke leuk, maar nog geen garanties voor de toekomst. Heeft hij daar gelijk in? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we wel een goede stap hebben gezet. Aan de, de eerste officiële wedstrijd dan. Maar ja, we moeten gewoon met z'n allen bij elkaar blijven. En uh, ja, dan moet het goed komen. Memphis Depay was dat. Hij maakte de 1-0 voor PSV. Na 61 minuten tegen Zulte waregem ja, U zag uh, keeper Jeroen Zoet op doel bij PSV. Hij is dus weg bij RKC. En dat uh, heeft eindelijk een opvolger vonden, gevonden voor Zoet. Het is keeper Jan Seda. De 27-jarige Tsjech komt over van FK Mlada Boleslav. De Brabantse club huurt de doelman voor één seizoen... en heeft een optie tot koop op de keeper gebedongen. En Ronnie Stam speelt de komende drie jaar bij Standard Luik. Stam komt transfervrij over van Wigan Athletic... waar hij in de slotfase van het seizoen een zware enkelblessure opliep. De speler die eerder bij NAC en FC Twente speelde... revalideerde de afgelopen weken al bij de club uit België. En bij alle duels in het openingsweekend in de betaalde voetbal... worden pauzes ingelast om te drinken. De KVB heeft ertoe besloten... wegens de verwachte hoge temperaturen komend weekend. Zaterdag nog, tijdens de wedstrijd om de Johan Kruisschaal tussen Ajax en AZ, wees de KVB drinkpauzes af. Tot ongenoegen van onder meer AZ-trainer Verbeek. Het dak was dicht in de arena. Het was daar snikheet. En tot slot. De beachboardibalsers Sanne Keizer en Marleen van Iersel... zijn het EK in het Oostenrijkse stad... Klagenvoert begonnen met een overwinning. De tien wonnen in twee sets van het bitse koppel Lucy Bolton en Zara Dempney. 21-17 en 24-22. Einde van langs de lijn. PSV zit een mooie eerste stap op weg naar de Champions League. wint met 2-0 van Zulte Waregem. Zo direct werd het overmorgen gepresenteerd door Magriet Bansma. Ik wens u nog een heel fijne avond. Dag. Onvoltooid verleden tijd op de radio. De zondagse zomerserie van OVT. We gaan naar de handoplegging toe voor de dieren. Acht weken lang van Lidwinga tot Jomanda. Dus enkel voor de dieren is de handoplegging, hè? Over profeten, zieners en genezers. Hij zal de gebeden van uw hart nu beantwoorden. Deze week Loerders in Amsterdam. Het verhaal van Ida Peerdeman. Radio 1. De zondagse zomerserie van OVT. Om het oude leven te begraven en op te staan in nieuwigheid des levens. Zondagochtend om 10 uur. Het nieuws van alle kanten.